Tot lewin met het NOS Journaal. Oekraïne zegt dat het leger sinds het begin van de oorlog 90.000 Russische militairen heeft gedood. Ook zouden er bijna 6.000 panzervoertuigen en 280 vliegtuigen zijn verwoest. Die cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Eerder deze week zei president Zelensky dat er 10.000 tot 13.000 Oekraïense militairen zijn omgekomen. De genoemde aantallen zijn lager dan die waar internationaal vanuit wordt gegaan. De Amerikaanse legerleider zei vorige maand dat er aan Oekraïnse kant inmiddels 100.000 doden en gewonden zijn gevallen. Bulgarije is boos dat Nederland het land niet wil toelaten... tot het Schengengebied, waarbinnen burgers vrij kunnen reizen. De Bulgaarse president Radev is vooral geïrriteerd... door een opmerking van premier Rutte... die suggereerde dat migranten nu voor 50 euro... illegaal de Bulgaarse grens kunnen oversteken. Radev tweette daarop dat Bulgarije in plaats van solidariteit... cynisme krijgt. De mobiele eenheid wordt vernieuwd. De politie wil de ME beter gaan bewapenen... vanwege het toegenomen georganiseerde geweld van relschoppers. ME'ers zouden meer niet-dodelijke wapens moeten kunnen gebruiken. Volgens de politiechef wordt dat niet meteen doorgevoerd... maar is er wel onderzoek naar gedaan. Pau wijst op de coronarellen vorig jaar in Rotterdam. Agenten voelden zich door de dreigende situatie genoodzaakt om te schieten. In het centrum van Roosendaal in Brabant is afgelopen nacht een Belgische man opgepakt die vuurwerk naar omstanders gooide. Een voorbijganger liep brandwonden op, een ander gehoorschade. Ze doen beide aangifte. De man gooide ook vuurwerk naar politieagenten en een groep van ongeveer 15 mensen waarna ruzie ontstond. De Belg verzette zich hevig bij zijn aanhouding en zit nog vast. Het weer het is overwegend bewolkt, het wordt maximaal 3 graden. Met een matig tot krachtige noordoostenwind ligt de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 Aftellen is begonnen, nog uh, iets minder dan een uur. En dan uh, gaan we er tegenaan, natuurlijk, bij het uh, WK Voetbal in Qatar. We spelen uiteraard vanmiddag uh, tegen Amerika. Dat uh, is ons uh, allemaal wel bekend. En ik hoorde ook dat uh, de opstelling uh, inmiddels uh, bekend is. Maar ik heb hem nog niet bekeken. Oh, oké. Okay. Zo ben ik er ook weer. Uh, ik heb nog geen idee, joh. Nee, geen idee. Maar ja, we zien het vanzelf wel, wel aan de heren die op het veld komen, denk ik. Hè? Ja, het, schijnt, het schijnt griepen te heersen. Ja, ja ook een beetje bij mij, maar ja, ja, ja. Uh, geen corona hoor. Oh, oh, jammer. Oh, jammer? Nou ja. ja. Ik vind het wel hey, leuk, een eh, beetje corona. Benno, ja, ja, daarom oh ja. is voetbal ook naar voren geschoven ja, ja. uh, van uh, SV Zandvoort. We gaan straks even luisteren bij Jan van der Lede. Hoe, uh, hoe, de, hoe, de, hoe de stand erbij staat. Uh, Je hebt nog geen appjes voor hem gehad, hè? Nee hoor, dus, dus, dus ze zal nog 1-1 een zijn. Ze, ze hebben natuurlijk de rust gehad. Dus nu uh, met de tweede helft bezig. En. Uh,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 Dus nou, ik ben reuze... Jeetje, ben die reuze. en wat heeft hij betaald uh, voor uh, Salford? Is dat ook bekend? Ja, dat is ook bekend. Maar dat bedrag weet ik niet meer. Dat, uh, nee, dat was niet uh, veel. Uh, nee, het was ook een koopje. De de vroeg, uh, het was al gehucht natuurlijk. Het ja, voor ja, de, ja. De, ja, de, ja. Het stelde nog niks voor. Uh, uh, toen anderhalve varenkopwoner. Zeker, er, zeker. Dus de, het uh, visserskop, moet ik nog zeggen. Maar uh, nee, het uh, stelde helemaal niets voor. En later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 Maar ook uh, Jong-Holland heeft gescoord en die werd ook afgekeerd, ook weer een het Misschien dat hij gelijk wilde trekken, is wat hij doet. Maar het is een, het is een leuke wedstrijd, iedereen uh, is vol over, de, over het spel wat getoond wordt. Ook Jong-Holland speelt lekker. Wij gaan in de aanval, onze eerste linie, uh, alleen als de keeper afgaat, in de zijkant. En ja, de keeper die pakt de bal, die de bal.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 Precies, zo is het maar net. Ja, <laughs> Oké, okay. ja. nou de tweede helft, uh, iedereen nog steeds uh, trouwens uh, die ook in de eerste helft bij de tweede helft? Ja, ja er zijn geen wissels. Uh, ja. ja, jongen weet ik natuurlijk niet, maar uh, wij hebben geen wissels meer. Er lopen wel twee jongens warm nu. Uh, Roxy Groot landt warm en uh, Jesse Daan. Die, die zullen er straks wel in komen.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 Die scoort bij Ajax ook de mooiste. Ja, is ook zo. Een goede middenvelder. Ja. Absoluut. En die, kom, die jongen die komt steeds het uh, snelke niet binnen. En daardoor scoort hij. Ja. En dan gaat hij straks ook doen. Nou ja. Laten we het hopen, Jan. En uh, straks komen we weer bij je terug. Dankjewel oh. voor dit moment. Oh, zeg, oh, zeg, oh, zeg, oh. Zeg. Wat gebeurt er? Uh, Salim een hele mooie aanval. Salim die scoort op bijna. En die bal die wordt van de lijn af wordt hij. Die...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 What they can't explain I know we're different But deep inside us We're not that different at all man Phil Collins heeft zelf wel lekkere muziek gemaakt. Waaronder het nummer wat we juist voor je draaien. You'll be in my heart. Normaal gesproken om kwart over vier, maar nu een uurtje vroeger. Komt hij aan? Race Radio. De pit Report, want uh, dat doen we natuurlijk. Uh, ben ook vanwege. Het voetbal, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dan zit iedereen straks uh, ook voor de, voor de buis. Precies. Ondanks uh, dat je uiteraard beter kan blijven luisteren uh, naar ons. Uh, ja, uit. we zijn wel benieuwd hoe het met uh, Rendel is daar in uh, Beverwijk. Goedemiddag Rendel. welkom in de uitzending. Ja, hey, goedemiddag. Hey, go hey, go nou ja, sowieso heb je eindelijk eens een keer weer lekkere muziek op. <laughs> van, die, van die muziek, er schiet allemaal niet op. Hey, jongens, en jongens, dan ga ik nog één keer, keer simpel uitleggen. Hè. Bij voetbal heb je maar één bal nodig.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 En uh, Wat je? Uh, Ja, de vrachtwagen is net zo hard als de gewone personenauto's Tegenwoordig oh. hebben ze een limiet erop zitten. Ze mogen, oh, ja? ja? ze mogen oh. niet hard dan 160 geloof ik, 170 of zo. Uh, maar uh, misschien weten mensen het van heel vroeger. Die hele mooie beelden van uh, Jan de Rooij. In zijn, uh, dat was ja. de Twin Turbo. Die daar gewoon met meer dan 200 kilometer i in een fabriekspecheon uh, voorbij reed. Dat <laughs> is helemaal geweldig. En uh, dat, dat kan helaas. Maar uh, ik, ik heb altijd wel enorm veel waardering voor die vrachtwagenjongens. Want die gaan eroverheen.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 Terugwagen ja, of iets Ik Nee, nee wel gewoon met een gewone auto. Okay. Uh, gewoon nog eens een keer gewoon zoiets gaan doen, maar uh, nou, dan moet ik eerst maar eens een heel rijke vrouw weer zoeken die mijn hobby wil gaan betalen. <laughs> dat gaat <kan> niet lukken. <laughs> Helaas. Nou ja, je kan je, alp, je, je alpientje toch even ombouwen. Dat is, uh... Ja, we kunnen wel doen, hoor. Ja, ja, daar ja, ja. nee. Dat is stevige veren ah, eronder. <laughs> nee, maar je hebt natuurlijk best wel wat budget nou Het kost allemaal best wel Ja, wat kost wat geld. dat? Wat kost dat? Ja, wat? ik heb geen idee. Maar kijk, de fabriek... 100.000 honderdduizend euro? Nou, wel meer. Wel meer. De fabrieks die geven uh, natuurlijk echt miljoenen uit... Uh,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 En voor het 45 ste jaar wordt het al gereden. Dat is op zich ja. ook wel heel, uh, heel knap natuurlijk... om het steeds maar weer georganiseerd te krijgen. Ja, een gro heel groot organisator wat erachteraan zit. En uh, wat ooit natuurlijk bijvoorbeeld begon is onder naam Thierry Sabine. Die natuurlijk uh, uh, tijdens de prijs Dakar... ik weet niet in welk jaar het was uh, met zijn helikopter verongelukken. Een van de organisatoren. Okay. En uh, onder, onder mom van die... Uh, ja, in zijn geest wordt nog steeds die Dakar nog steeds gereden. Dus uh, ja, prachtig. prachtig. Ja, ja, ja. En voor de vierde keer... in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 ik van start kunnen gaan... Ja. ...dat dat al een overwinning is. Ja. En ik heb voor alle rijders die daar meedoen... ...enorm respect. Ja, ja. Enorm. ja, hoe is de veiligheid trouwens... ...van Parijs-Dakar? Gebeuren er nog veel ernstige ongevallen...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 op tv komt, maar gewoon anders wel vol. Ja, ik denk uh, RTL uh, dat hij het wel uitzendt. Ja, Alf-Kalf, ah, nee. die, die ja. zit er toch ook. Uh, Alark, ja, dat ja, is ook zo'n Sandraas, wie is gewend van het strand. He, dus <laughs> ja, ja, van het ja. ja, toch? Je had hem moeten zien hier altijd. Ja. Jongen, jongen, jongen. Hey, hoop je dat je nog mee moet in, uh, met de zak van Sinterklaas en Spanje? Nou, nee, nee, nee, nee ik niet. Ja, nee, ik ben, oh, ik ben een heel braaf jongetje geweest. Dit, oh, ja, dat zegt zo. hij. Dus ik, ik hoef niet mee. Oh, nee, gaat helemaal me goed komen. Dat zegt ben, iedereen. Ja, <laughs> ik ben een heel lief jongetje geweest. Ik denk dat ik. Uh, ik heb alleen mijn schoen niet vergeten te zetten. Dus oh. ik, daar heb ik niks in vinden, denk ik. Oké. Okay. Nou, misschien moet je de schoen van Dick Vrij vragen. Je buurman. Uh, van het kickboxcentrum naast je. Die, uh, die, oh, die, heb, die je heeft volgens mij. No, uh, nou, die geeft <laughs> volgend weekend is er bij jou een, uh, weer een uh, club. Uh, uh, Kickbox. Oh, een... Ja, dat was heel gezellig. Ja, daar gaan we het ja. later ook nog eens over we hebben. lopen er wel heel zware jongens allemaal rond hier, hoor. Ja, daarom. Nou, er zijn van die mensen, daar moet je geen klap van krijgen. Dan word je in 3000 wakker. Ja, ja, ja inderdaad. Als ja. je nog wakker wordt. Als je nog wakker wordt, ja. ja. ja. ja. ja. Oké, okay, Rendel, dankjewel hè, voor deze week. En een uh, hele fijne avond. En uh, zometeen voetbalkijker zeker? Nee, absoluut niet. Nee? Ja, nee? Nee, nee, Ik heb daar helemaal niks mee. Meen je dat, je dat nou? Niet nee, echt gewoon helemaal niks Oké, okay. nee, nee. nee, ik vind het allemaal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 Dat is Lauro en Hardy bij Ron Brouwer. Maar voor de rest in het dorp is het allemaal een beetje rustig, een beetje kalmpjes. Nou ja, dan maakt het ook niet uit of ze straks weer in denk ik toch? Zullen we er niks mee doen? Dan niet. Kunnen we met de Duitsers samen op het strand gaan uithuilen, Bernard? Ja, ja, ja. Gaan we dat doen, dat maakt me hele goede. Oké, Redo, dankjewel. tot volgende week. Ja, jullie ook. Hoi, hoi. Oké, hoi.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 I've been thinking about this all day long, never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. this all day long never felt a feeling that was quite this strong I can't believe how much it turns me on just to be your man I can't believe how much it turns me on just to be your man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 Je hebt in Adem de Slauwerhofstraat, volgens mij. Dan een virtuele rondleiding in het Rijksmuseum... Uh, via de Blauwe Tram op zondag uh, 11 en zondag 18 december. Dat is een tweedelige cursus.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 Horatius, Horatius. Ook in de Blauwe Tram op vrijdag 16 december van 2 tot half 4. Dan even een uh, uh, ander uitgaans: uh, dat de Haarlemse Blues Club is zaterdag 17 december. En met een kerstverse band, de Minko heet dat. En daar, dat gaat onder leiding van de gebroeders Segaar uit Dordrecht is zal open half 8, show begint om half 9. En men, uh, wat kun je dan verwachten? Dat is originele stomende rock and roll, blues, shuffles, country, soul, roots, sentimentele punk socks, ritme en blues. Nou en alles wat ertussen zit. En die Harlemse bluesclub, daar hoor je niet zoveel van. Dat zit aan de korte versprongweg 7 tot 9 te Harlem. En die korte versprongweg, dat ligt een beetje van de doorgaande routes af.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 I'm back in, back in the day As long as I remember The warmest time of year Was the end of December I'm going back for Christmas To the place where I felt most at home, well, I felt most at home. home. home. I'm going, going back, back for home. Christmas To the place where I felt most at home En zo nu en dan mag het al een kerstplaats Je hoorde Going Back for Christmas Hoe is het daar uh, op het Duitsjesveld, uh, Jan? Uh, nou, niet zo best eigenlijk. Dus uh, eigenlijk, ik stap even naar buiten hoor, in de trui weliswaar, maar het is steenkoud. Ik zit binnen, maar het geluid had, had het van de tv staat een beetje hard. Het is uh, 1-3 geworden. Jeetje. Helaas. Wij zijn constant in de aanval, we hebben legio-kansen, maar we scoorden niet. En uh, de die koudt er twee keer. En die komen gewoon naar 1-3, lopen ze uit. Echt dood, doodsnummer. En we weer een hele slechte pagina. Zo, zo zonde. We verkloten de wedstrijd helemaal. Ja, in één keer slaat het dus, dus om. Ja. Of was er, hij er eigenlijk voor of niet? Zij, we spelen hartstikke leuk voetbal. Het zijn Legio-kansen. Kansen Kans net van de lijn gehaald, net naastgeschoten. Keeper net goed. Maar je doet er niks aan als je niet scoort. Als je het niet maakt, dan, uh, dan gaat hij in de halve kant trainen. Nee, nou, dus uh, waarschijnlijk. Uh, hoe lang hebben we nog te spelen trouwens? Het is uh, de 88ste minuut. Op dit moment kan nou, misschien dat er twee bijkomen. Ja. Vijf uh, minuten. Nou ja, we gaan ervan uit dat het uh, in ieder geval niet meer te redden is. Uh, de, deze ik, wedstrijd, uh, Jan. Ik lees het ook. Nou, mocht er nog wat veranderen, dan horen we het wel van je en alles. Uh, ik, ik laat het je weten. Is goed, veel plezier zometeen uh, met uh, die jo, okay. andere wedstrijd.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 you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 She's ferocious and she knows just what it takes to and he's you I'll bet her just to please you She's conscious and she knows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 En um, nou, ik kocht altijd 36, want uh, ik wilde er toch altijd wel wat van maken. Ja, maar... Ja, maar was je een jaar verder uh, voordat je de foto's uiteindelijk zag? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Je had uh, gele doosjes van Kodak, groene van Fuji. En um, ja, en er ging gemakkelijk iets mis uh, en dan waren de foto's voorgoed verloren